Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. De overheid moet wettelijk verplicht worden om zich in te zetten voor het voorkomen van zelfmoord. De ChristenUnie komt met een initiatiefwet waarin dat moet worden geregeld. Die wet is mede ondertekend door CDA, GroenLinks, SP, PVDA en SGP. De ondertekenaars willen onder meer dat het bestaan van de gratis hulplijn voor mensen met suicidale gedachten wettelijk wordt vastgelegd.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 Russische inlichtingendiensten en een Chinese spionagegroep zaten vorig jaar achter de hek van het netwerk van het Europese geneesmiddelenbureau EMA, meldt de Volkskrant. Al snel bleek dat hackers documenten hadden ingezien over het vaccin van Pfizer. Volgens de Volkskrant waren de Russische hackers niet zozeer geïnteresseerd in de werking van vaccins, maar vooral in de vaccinatiestrategieën van landen mogelijk om het eigen Sputnik V-vaccin te verkopen.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 I can do Amen. <laughs> For you to realize, and I'm not gonna be in forever. But I wish that I was, but you were the cause for every little feeling I'm feeling inside. Sometimes I sit and I think about why I even trust that your shit on surprise. I'm walking away from you. It's about time. I want you to walk out and walk out of my life. And you, yeah, you, you stay on my mind way more than I would lie for you. And you. on me